Bestrijd.nl. Dit is Radio 1. Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Boutersen handelde in 2006 nog in drugs volgens Wikileaks. Ierse premier stapt op als partijleider... ...en opnieuw demonstraties in Tunesië. Daisy Boutersen is tot zeker vier jaar geleden betrokken geweest bij drugshandel. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad en RTL... uit amstberichten van de Amerikaanse ambassades in Suriname en Guyana... die door Wikileaks zijn gelekt. Volgens een van die berichten uit 2006... vulde Boutersen, die toen parlementslid was, zijn inkomen aan met drugsgeld. Correspondent Henna Draaibaar in Suriname. Formeel is er nog geen enkele reactie opgekomen... maar het is natuurlijk wel het gesprek van de dag. Ik denk zelf dat het nog wel een spannende situatie zou kunnen worden, want het gaat natuurlijk ook om de relatie die Suriname heeft met Amerika. De uitspraken komen van de Amerikaanse ambassadeur van toen en die beschuldigt dus eigenlijk de huidige president van het feit dat hij vier jaar geleden nog bezig was met drugshandel. En dat is als persoon al vervelend, maar zeker als je de president bent van een land. Ook blijkt uit de Wikileaks documenten dat Boutersen zo hebben gezocht... naar huurmoordenaars om de toenmalige minister van Justitie, Santokhi... en procureur-generaal Poon Wasi van Suriname te vermoorden. Die twee waren bezig met het voorbereiden van het proces tegen Bouterse vanwege de decembermoorden. De eerste premier Cowen stapt op als leider van zijn partij, Fiona Foyle. Hij blijft wel premier tot 11 maart als er verkiezingen worden gehouden. Cowens gezag is de afgelopen maanden flink afgenomen. Dat komt vooral door de crisis en het omstreden besluit... om financiële hulp van de Europese Unie en het IMF aan te nemen. De regering moet daardoor harde bezuinigingsmaatregelen nemen. De afgelopen week kon de premier Tarnauwenhoed... een kabinetscrisis voorkomen. Cowen zei dat hij zelf heeft besloten op te stappen. Into account, and the with my family, I have decided on my own council... to step down as ultra en leader of unified. Kouwen zei verder dat het bij de verkiezingen niet om personen... maar om programma's moet gaan en dat hij daarom een stap terug doet. In het zuiden van Rusland zijn drie mensen gewond geraakt... bij een brand in een winkelcentrum. Het vuur brak uit na een zware explosie. Het is nog onduidelijk waardoor die is veroorzaakt. Het winkelend publiek kon tijdig uit het gebouw... van vijf verdiepingen in de stad Uva komen. Volgens het bestuur van de Zuid-Russische stad... staat het dak door de klap van de explosie op instorten. In Istanbul is een zes partijenoverleg over het nucleaire programma van Iran geëindigd zonder resultaat. De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad en Duitsland konden het met Iran zelfs niet eens worden over het datum van een nieuwe overlegronde. De gesprekken in Istanbul waren bedoeld om het overleg met Iran vlot te trekken. De verwachtingen waren vooraf al niet hoog gespannen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland en Duitsland denken dat Iran werkt aan een atoomwapen. Zelf zegt het land dat het atoomprogramma alleen bedoeld is om energie op te wekken. In Tunesië wordt opnieuw gedemonstreerd. Gisteren beloofde premier Ganushi dat hij na de verkiezingen uit de politiek zal stappen. Maar de demonstranten blijven ontevreden. Ze willen dat alle bewindslieden die onder oud-dictator Ali hebben gediend, onmiddellijk vertrekken. Premier Ganushi, was al premier onder ben Ali. Hij heeft gezegd dat hij Tunesië door deze turbulente periode wil leiden... en dat hij zich daarna terugtrekt uit de politiek. De Nederlandse verladers vrezen een miljoenenschade... nu de Rijn bij Mainz voorlopig nog een strem blijft. Gisteravond kwam het bericht dat er nog zeker twee weken niet in de richting van Nederland kan worden gevaren. Oorzaak is de berging van een gekapzij schip met zwavelzuur bij de Lorelei. De stremming heeft een behoorlijk impact, zegt verladersorganisatie EVO. Voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent dat dat heel veel bedrijven wachten op granen. vanuit die omgeving voor de levensmiddelenindustrie. Het betekent voor de chemische industrie het nodige. grondstoffen kunnen niet aangevoerd worden. Dat betekent voor al die planners. Dat ze nu onder hoogspanning moeten werken om toch te zorgen dat hun producties kunnen blijven draaien en dat ze producten toch kunnen leveren aan hun klanten. Door de gebrek aan capaciteit is het ook geen optie om de goederen over de weg of het spoor te vervoeren. Op het WK Sprint in Heereveen heeft Christine Nesbit uit Canada de 1000 meter bij de vrouwen gewonnen. Met haar tijd van 1.15.01 was Nesbit ruim sneller dan Irene wust en aan het grenzen. Laurien van Riesse werd vierde. Christine Nesbit staat nu ook eerst in het algemeen klassement. De Duitse Jenny Wolf, die de 500 meter won, staat tweede. En dan het Gerritse derde. De mannen rijden nu de 1000 meter. De 500 meter werd gewonnen door de Zuid-Koreaan Lee. Zijn landgenoot Mo werd tweede. De Nederlander Stefan Groothuis derde. Het weer overwegend bewolkt en regen of motregen. Morgen geleidelijk droog. Heel af en toe breekt de zon door. En komende week weinig verandering.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 terug RMS uh, langs de lijn, nog tot uh, zes uur met Andrea Nuit hier in de studio. Natuurlijk uh, centraal uh, de ontknoping van dag één, uh, de duizend mannen, het spektakel, zometeen binnen een minuut of tien gaan ze daar beginnen. How many Anastasia en uh, I'm out of love in afwachting van uh, Kjeld uh, Nog even met Andrea Nuits hier in de studio. Die, we hadden het net heel kort voor uh, uh, vijf we het even over de dwelkers dat wellicht uit de stadions uh, moet uh, verdwijnen. Ben je nou iemand die, uh, die dat leuk vindt? Zou je ertussen gaan staan uh, voor zo'n dweilokers? Nee, dan? dat niet. Nee? Nee, zo die ben ik niet. En als sporter zijnde uh, denk ik ook niet dat je daar op dat moment behoefte aan hebt. Nee, maar als je nu, nu, gewoon, je bent geen sporter meer. Maar je wil wel, je volgt wel het schaatsen nog een beetje, kan ik me voorstellen. Ja, absoluut. Ja, nee, maar ik zou niet zo gauw tussen die hossende mensen in gaan staan. Nee, ik oh. ben dan denk ik toch een te groot. Ja, ik kijk anders naar het schaatsen. Ik kijk veel meer hoe, hoe iemand schaatst en, en technisch. En dan, als je daar tussen die feestende massa staat, dan. Nou, dan hou je misschien de tijden in de gaten. of je gaat af op het gejuich van iedereen. dan denk je, oh, het gaat met iemand goed. Terwijl ik kijk daar heel anders naar Ik word. afgeleid dan door, uh, door de muziek. En uh, het, is, het is niet aan mij besteed. Nee. Kom, kom je nog wel in een schaatsstadion? Ja, ja, ja, ik ga wel heel goed kijken. Ja. Ja, maar dan zit je gewoon op een rustige plek. Uh, met, uh, ja, met dus Carl en de familie. En dan, uh... ja, nou, ja, dan kijk je toch. Uh, je, je ziet ook veel uh, op de tribune. dan veel oudsporters, veel ja. bekenden. En het is toch leuk om. Uh, om... Ja, met die mensen naar de wedstrijd te kijken. Ja. Ik hoorde een fluitje. Uh, dat betekent over het algemeen uh, of buitenspel. Of dat er een schaatsen richting de startlijn wordt uh, gevraagd. In dit geval denk ik het laatste, Sebastian. Ik denk het ook inderdaad. Ja, buitenspel, dat kennen we niet. Ze hebben heel veel regels bedacht. Nou, oh, ook afgelopen Bibbe. zomer weer. Ja, precies. Dokter Bibber, ja. Dokter Bibber. En uh, nou ja, weet ik het wat allemaal. Dat gaat weer niet met de fluit. de laatste jaren. Maar uh, nee, daar kijken inderdaad mensen naar. Die uh, opgesteld staan aan het einde zeg maar, van het rechterstuk. Die dat kunnen, goed kunnen beoordelen. Maar nog niemand eruit, voor zover ik weet. Naar aanleiding van die regel laten we hopen dat dat zo blijft. En dat het ook allemaal goed gaat. In de volgende rit dus. De rit van Kjeld Nuis die zijn zonnebril nog eventjes opzet. Wel een bril met transparant glas. Volgens mij meer natuurlijk tegen een beetje de rijwind. Om die uit de ogen te houden. En Konrad Niedzwiecki staat inmiddels al klaar in de baan en nu heeft Kield Nuis ook het witte bandje om de arm gekregen, ten teken dat hij dadelijk in de binnenbaan gaat starten. Betekent dus ook automatisch dat hij de laatste binnenbocht heeft strakjes in zijn race tegen die pol. Konrad Nietzwitski. uitstekend begonnen dus Kield Nuis met die 35.48, bijna twee tienden van zijn persoonlijke record af op de 500 meter. Nou, als hij zijn persoonlijke record op de 1000 meter wil verbeteren, moet hij in Salt Lake City tijd uit de boeken gaan rijden. 1.864, dat zou wel een enorme stuk. Zijn, wilde hij dat doen. Dat uh, lijkt me iets te veel gevraagd. 1'977 reed hij afgelopen maandag bij de skate -off. En dat is zijn beste seizoenstijd ook meteen. Konrad Nitswitski 27 e werd hij op de uh, 500 meter. En zijn beste seizoenstijd... Is toch ruim andere of nou, 1,3 seconden langzamer dan die tijd van Nuis 1104. Het go to the start is omgeroepen door uh, de starter van dienst. Dat is een Italiaan. Luigi Cazal. En die gaat zo zeggen dat het ready wordt. Uh, of dat gaat hij zo zeggen. pistool is de lucht in. Daar klinkt inderdaad het ready. En dan wordt de starthouding aangenomen door Nitswitski en Nuis. En ze zijn in één keer gewoon goed vertrokken. Voor deze rit. De twaalfde rit op de 1000 meter. 1146. 10, de inzet van Christopher Rukke. En die tijd van de norm. Moet eraan gaan. Bijvoorbeeld door Kjeld Nuis die goed vertrokken is en in de binnenbaan voorbij is gegaan aan Konrad Nitswitski. Hij is voortvarend weggegaan. Hij heeft de zesde opening tot nu toe. 16.82 en dan moet hij nu een goede binnenbocht lopen. Snijden we een beetje ruim aan, maar komt dan mooi binnendoor langs de blokjes uit. En dan op weg naar de kruising. Daar is hij inmiddels alweer aan de overkant terecht gekomen. Is alweer naar buiten gekruist. En dan blijft Nietzwitski toch wel redelijk in het spoor. Maar Nuis heeft nog steeds de voorsprong hoor. Behoorlijke voorsprong voor Kjeld Nuis. Een pech naar de zesde. Dan komt hier de 21-jarige rijder uit de ploeg van Jakori. Goede rondetijd van 25,9 25, seconden. 42,79 de doorkomsttijd. Nu de laatste ronde. De buitenbocht gaat hij prima door. Hij blijft gewoon voorop, niet Zwitski. Die heeft voorlopig geen schijn En dadelijk ook de laatste buitenbocht. Geen tegenstand dus voor Kjeld laatste bocht voor de Nederlander. 1,977 dus afgelopen maandag. Op een maandagmorgen. En nu, wat gaat hij nu doen? De klok gaat naar 1,8. Naar 1,9. En er komt 1,9. 89. Ietsje langzamer dus dan afgelopen maandag. Maar wel de snelste tijd tot nu toe. 1110 is de eindtijd van Konrad Nitswitski. Maar met 1.989 heeft Kjeldnijs dus de snelste tijd uh, in ieder geval verbeterd. Maar hij lijkt toch niet echt heel erg blij. Ik kreeg ook nog eventjes uh, iets naar zich toe geroepen van uh, Jack Ori. De eerste details wellicht over de race. 1.989. Ietsje langzamer dus dan afgelopen maandag. En dus, Andrea... Ja, ik denk dat hij, uh, we zagen hem net eventjes schudden met zijn hoofd. Ik, ik denk dat hij toch niet helemaal tevreden was. Ik denk dat je, als je op een maandagochtend inderdaad al sneller rijdt dan nu, je hoopt toch altijd dat je in zo'n stadion uh, uh, op zo'n toernooi dat je net even iets meer kan. En uh, dat was hem net, net niet gelukt. Ja, ik ah, vind maar, het maar dat net... was een lege hal natuurlijk, dat geldt ook nog toch? Ja, nou, maar het kan ja maar dat kan er soms ook wel heel moeilijk zijn. Uh, en het gaat om een kwalificatie. En hier kan hij in principe kan die vrij uitrijden. Uh, ja, en dan met, met zo'n speciale sfeer waar, waar, denk ik, waar een Kjell toch heel gevoelig voor is. Waar hij net iets meer zou kunnen. En ik denk dat hij dat ook gehoopt had. Maar goed, we zullen straks uiteindelijk zien waar die tijd uh, goed voor is. Ja, je kan het nu moeilijk zeggen, wil je zeggen. Uh, hij ja, uh, rijdt uh, ruim één seconde boven zijn uh, persoonlijk record. Voor zover je dat hier ja, natuurlijk mag. mag ja, dat vergelijken. zal op de hooglandbaan gereden zijn, dus dat mag je niet helemaal vergelijken. Als je, ik denk dan, dat is je... de, dan is het de goede tijd, zou je zeggen dan? Dat dan zo zou is. het een goede tijd kunnen zijn, maar ik denk ook dat hij dat een niveautje hoger is gekomen, waardoor die tijd misschien ook niet helemaal uh, nou. reëel meer is. Heeft het een voordeel dat hij net achter de dwel zit? Uh, dat, dat kan. Misschien als hij twee, drie liter later is... kan het nog meer een voordeel zijn, omdat het, dan het water wat op het ijs ligt... nog meer uitgehard is. Als je heel dicht langs de, na de dweil zit... dan kan het water soms nog een beetje zacht zijn. En dan kan het bovenlaagje net een beetje uh, zacht zijn... waardoor je daar een beetje te veel insnijdt. Dus het hoeft niet altijd een voordeel te zijn. Dus dat zou betekenen dat uh, Koskela, Mo, Smekens... Uh, ja, als dat je dat de, de, de mensen zijn die, daar... die hebben dat... Ja, over het algemeen het beste ijs. En naarmate het weer wat later wordt, wordt het weer wat minder. We hadden het net over uh, wat jouw favoriete rit is. De ritten waar je naar uitkijkt. Dat waren er eigenlijk een paar. Waar, de, he, waar je de top vier eigenlijk in het klassement uh, in zit. Uh, uh, ik heb persoonlijk een persoonlijk apart gevoel bij die smekens tegen, tegen Fredericks. Rit, uh, kan je daar iets bij voorstellen? Ja, natuurlijk. Dat zijn natuurlijk twee, uh, twee uh, hele uh, 500 meter rijders die... Uh, ja, en dat zijn het twee zelfde soort rijders. Kleine mannetjes, hele snelle mannetjes. Die, die een hele goede 500 meter in de benen hebben. En die, die denk ik allebei op de 500 meter iets hebben laten liggen. Dus die ongetwijfeld heel gebrand zijn op zo'n 1000 meter. En ja, die, dat wordt ook een leuke rit. Ja, ongetwijfeld ja. met een hele snelle opening en dan maar de vraag of ze het vol kunnen ja, houden. dit wordt sterven straks, maar dat is ook leuk om ja. naar te kijken. Ja, precies, dat is mooi om naar te kijken. Heb je zoiets als je ernaar zit te kijken dat je... Uh, uh, dat je ook voelt een beetje wat de jongens voelen? Ik voelde altijd die zere benen aan het einde. <laughs> Jij, ja. Ja, heb je dat echt? Daar kan me wel iets bij voorstellen. Ja, nou, je geval... weet natuurlijk precies wat je, wat, je, wat je gevoel is als je aan de start staat... als je net weg bent en, en hoe je je aan het einde voelt... en als je klaar bent en, en nou ja, goed aan de hand van wat voor... Ja, wat de tijd is geweest of je blij of teleurgesteld bent. Dat gevoel kan ja, je gevoel dat, Ja, dat gevoel dat komt, komt bij je op, maar dat raak je ook nooit meer kwijt. Wat nee. nee, is niet. dat eigenlijk, hè? Ja, dat heb je zo vaak meegemaakt en dat heb je zo intens beleefd dat je dat, uh, ja, dat is, is niet zomaar weg. Ja, maar dat het ook zo werkt, ondanks dat je geen inspanning hebt geleverd. Ja, ja dat gevoel, gevoel blijft er een beetje in zitten. Dat is eigenlijk wel bizar. Ja. Uh, goed, uh, Koskela, de Vin nu uh, uh, aan de start. Uh, wat voor verwachting heb je daarvan? Die moet natuurlijk ook een goede duizend kunnen rijden. Ja, moet kunnen. Ja, die jongen is heel wisselvallig. Die kan soms uit de hoek komen met een enorme goede tijd. Hij is natuurlijk een aantal jaren geleden wat stabieler geweest... dat hij constant aan de top meedeed. En uh, ja, hij, hij maakt nog niet zo heel veel uh, indruk op mij. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan kijken. Sebastian en Gier. Ja, het is een beetje een aparte rijder inderdaad. Terwijl u een dubbel startschot hoort. Het duurde lang zeg voordat de Italiaan uh, de tweede keer de trekker vond. Maar hij heeft hem gevonden en schoot dus nog een keer. En de valse start is voor Koskela. En dan staat er aan het uh, einde van, dat, uh, van die 50 meter staat er dan een man met een vlag. Daar mag je eigenlijk officieel niet voorbij. Op die manier willen ze het ook niet te lang laten duren voordat uh, de rijders weer aan de start staan. Maar beide rijders uh, glijden daar gewoon rustig langs. En op die manier uh, nemen ze wat, even wat meer rust om even weer die spanning uit de benen te schudden. Maar de valse start was dus voor, uh, voor de binnenbaan in dit geval. En dat is dus die Pekka Koskala. Een beetje aparte rijder inderdaad. Hij heeft geweldig goede tijden gereden in zijn carrière. Denk bijvoorbeeld aan de 1.700 in Salt Lake City. Dat was echt een, een, een toptijd. Uh, dat was volgens mij op dat moment ook een, een wereldrecord wat hij toen reed. Uh, en daarna dan zie je hem gewoon in één keer een hele tijd niet. En dan komt hij in één, kom, één keer komt hij weer, uh, komt hij weer opduiken. Maar dit toernooi valt hij dus inderdaad een beetje tegen met zijn 23e plaats op de 500 meter voor die finish. Zijn tegenstander komt uit Kazachstan, Denis Kuzin. Die zo nu en dan wel een aardige 1000 meter kan rijden. Hoor. We behaalde in de Wereldbekers dit seizoen zijn beste resultaten in Changchun. In China dus, daar eindigde hij op de vijfde plaats. Daar was Shaunie Davis niet bij aanwezig. Maar bijvoorbeeld right. Stefan Groothuis en een aantal andere toppers weer wel you're <laughs> Cusine het 34ste op de 500 meter. Nu hebben we één startschot gehoord. Dus zijn ze in de tweede keer gewoon goed weg. En dan is het duidelijk te zien dat Koskela de betere zeg maar 500 meter meterrijder is van deze twee. Want die pakt ook mede door de eerste binnenbocht meteen een behoorlijke voorsprong. Hij had de pech dat hij op die 500 meter van zojuist in een van de laatste paar Ik dacht zelfs het allerlaatste paar reed. Waardoor hij toch op die uitgeslagen witte baan moest rijden. En daardoor een matige tijd noteerde. De opening is ook matig hoor. 16 77 voor Pekka Koskela. Kuzin rijdt nog langzamer. Die rijdt 1743. En dan kijken we eens even wat daar aan de overkant gebeurt. Koskela met een ruime voorsprong uit de bocht. Ja, Kuzin is geen tegenstander voor hem. De laatste 400 meter voor Koskela. En daarin, in die laatste 400 meter, kan in ieder geval die, die Kazach weer terugkomen. Kuzin. Gaat nu voorbij aan Koskela voor onze neus in de eerste bocht. Maar valt toch ook bij het uitversnellen van die binnenbocht behoorlijk speel. Dat kon je niet echt meer uitversnellen noemen. Koskela kruipt langzaam maar zeker weer naar Kuzin toe. Heeft er de laatste binnenbocht. Maar Kuzin loopt goed mee. Even het handje naar de ijs door de vermoeidheid bij Pekka Koskela. En dan gaat Kuzin toch uiteindelijk hier nog de rit winnen. 1 minuut 10 seconden en 90 honderdste heeft hij nodig gehad voor zijn 1000 meter. De zesde tijd tot nu toe. De 1-11-13 van Pekka Koskela is Slechts de negende tijd tot nu toe. En daarmee bewijst hij dus inderdaad allemaal dat hij niet echt uh, helemaal topfit... niet goed aan dit toernooi begonnen is. Dat was rit 14. We gaan naar het blok met de echte grote belangrijke ritten. Want in de vijftiende rit gaan we de Olympisch kampioen... op de 500 meter in de baan zien. En de man die toch eerder vandaag... maar mooi tweede werd op diezelfde 500 meter. Zeker. En niet zo'n geweldige achterstand heeft op Kuyuk-Liem. Iets meer dan een halve seconde op deze 1000 meter. En dan te bedenken... ...dat die Tabo motor ook gewoon zilver pakte op de 1000 meter in Vancouver achter Johnny Davis. En Dat betekent dat hij gewoon een heel goed klassement zou moeten gaan rijden. Maar ja, je weet het maar nooit natuurlijk. Zo'n WK over twee dagen, vier afstanden rijden... ...het is altijd toch wel een moeilijke opgave om over vier ritten even geconcentreerd te blijven. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Hij rijdt tegen Alexi Jezin. Jezin die de zestiende tijd noteerde op de 500 meter net iets langzamer dan Jan Smeek. En Jan Bos was met 35-74. En daar staan ze nu dan klaar voor de start. We zien daar de Koreaan in de buitenbaan staan. En de man uit Rusland, Jezin, daar aan de binnenbaan. En dan wordt het toch wel weer wat stil in dat stadion. Stadion dat nog steeds volgepakt zit. Nu zijn ze ook in één keer goed weg. Deze mannen dus wel. Geen valse start hier. En dan kruipt Jezin meteen in de richting van Mo. Dat zal hij ook wel moeten om te proberen enigszins in het spoor te blijven van die Koreaan. Maar ik denk dat hij geen partij is voor de Koreaan die met voorsprong de bocht uitkomt op de 200 meter. Daar komt Mo langs in 1666 de derde doorkomsttijd tot nu toe. Daarmee is hij wel ietsje sneller dan Kjeldnuis was in deze fase van de race. Ja, Mo heeft mij toch wel uh, verbaasd op die 500 meter. Ook in de wetenschap dat hij zich uh, dit seizoen blesseerde aan zijn uh, Achillespees. Vlak voor de eerste wereldbeker hier in EF1. En dit eigenlijk pas zijn eerste echte grote internationale wedstrijd is van dit seizoen. Ondendoor gekomen bij Jezin. En nu op weg naar de 600 meter passage. Ziet er goed uit wat Mo daar doet. Zijn snelste, op, snelste tijd op de 600 meter. Met een rondje van 25,5. 42,25. Jezin daar drie tiende achter. En dan moet Mo gewoon dooraccelereren. De man die mee het Koreaanse schaatsen toch op de wereldkaart heeft gezet in Vancouver. Want wat hadden ze daar een succes. En hij was toch een van die belangrijke exponenten van die ploeg. Komt met voorsprong de bocht uit op weg naar de finish. En dan ben ik benieuwd naar de tijd. Kjeld Nuis die staat bovenaan. het klassement staat ook bovenaan op deze duizend meter. Maar daar is Mo. Mo is sneller dan Kjeld Nuis. Rijdt bijna een halve seconde sneller. Nee, precies een halve seconde. Zelfs sneller. Hij rijdt 1.0938. Kjeldnuis tweede voorlopig met 1.0988. En dan die Alexei Jezin, de tegenstander van Mo in deze rit. Toch nog keurig op de derde plaats. Dan is Mo natuurlijk ook Nuis voorbij in het klassement over twee afstanden. Kjeldnuis staat daar voorlopig nog tweede. Maar er komen nog een paar hele mooie ritten. We gaan nu kijken naar een rit dat heel mooi, die heel mooi zou zijn als dit op de 500 meter zou zijn. Twee specialisten op die kortste afstand tegenover elkaar... De rit waar presentator Robin Meder uh, zo naar uitkeek. De rit tussen Jan Smekens en Tucker Fredericks. Wat zou er door het hoofd heen gaan van Jan Smekens? Die toch weet dat hij dit toernooi een beetje vals is begonnen. Hij had ook volgens mij... En de tweede valse start, dat werd uiteindelijk goedgekeurd door de Amerikaanse starter bij de 500 meter. Maar de veertiende tijd die uiteindelijk op de klokken kwam, na nou die misser ook nog eens in de eerste bocht, dat, dat, dat was niet goed. Dat had veel beter gekund en gemoeten voor Jan Smekens. Tucker Fredericks deed het ietsje beter, maar ook niet supergoed, 35-58. Daarmee staat Tucker Fredericks één plaatsje beter dan Jan Smekens en Jan Bos, namelijk op de dertiende plek. Onderling verschil is ruim twee tiende van een seconde in het voordeel van de Tucker Fredericks. Smekens heeft dit seizoen hier in Ereveen bij het NK Sprint met 1, 10, 23 voor zijn doen een goede duizend meter gereden. Staat goed stil, net als Tucker Fredericks. En dan zijn ze vertrokken. Misschien wel gewoon een alles of niets race voor Jan Smekens. En gewoon maar invliegen en dan maar eens zien waar dat schip strand. Weer dat hoge bewegingsritme in die eerste bocht. Nu gaat het allemaal goed en daar is Jan Smekens naar 200 meter. Natuurlijk is hij snel op die 200 meter. rijdt de tweede tussentijd, 16.49, 500ste. Langzamer dan Haga die daar de snelste tussentijd had. FedEx ligt er iets achter. Maar ja, nu komt de fase waarin het echt knokken wordt voor Smeekers. Andrea Nuit had het er net al over. Sterven op die duizend meter. Zeker dat laatste rondje. Straks als ze doorkomen hier op 600 meter, dan wordt het moeilijk. Smeekers wel nog met voorsprong. Op weg naar die 600 meter, maar de voorsprong loopt terug. En de rondetijd van Jan Smeekers is 25,8 seconden. Daar levert hij 13 tiende in ten opzichte van Mo. Hij is met 42,36 ook iets langzamer dan Mo. Hij heeft dadelijk wel een richtpunt op de kruising. Maar hij moet eerst maar eens in de buurt komen bij Fredericks. Want nu zien we inderdaad dat het stil begint te vallen bij Smekens. Stil ook een klein beetje voorover als het ware. Nu is het pompenverzuipen geworden. Het laatste binnenbocht. Dat voordeel heeft hij. Jan Smekens komt hij onderdoor. Inderdaad bij Tucker Fredericks. En dan knopt hij zich naar de eindstreep. Maar het wordt een tijd in de 1-11. 1-11. 31 voor Jan Smekens. De stunt van het NK sprint wordt niet herhaald met een 1-10. 1-11. 34 is het dit keer. 1-11. 84 voor Tucker Fredericks. Daarmee staat Smekens. 13e voorloper En Tucker Fredericks staat daarmee op de 19e plaats. Dus vallen de tijden van deze twee heren uh, gewoon tegen. Tebumo aan de leiding met 1.0938. Uh, Nuis ook in de 1-9. dus op de tweede plaats. Jezin staat inmiddels op de derde plaats. Dat was een man uit Rusland. En hebben we een mooi bruggetje geslagen... naar de volgende Rus die in actie komt in rit 17. Dimitri Lopkoff, een man met een persoonlijke goal van 1.0812. Hij rijdt tegen de Amerikaan Joe Lindsay. Joe wie Lindsey moet je dan zeggen, 22 jaar oud, jonge Amerikaan nog. En uh, ja, misschien kan hij het beter doen dan Tucker Fredericks op deze uh, 1000 meter. Want als we kijken naar de tijden op de 500 meter, ja, Fredericks werd daar uh, 13e. En dan zien we Lindsey pas terug op de 19e plaats na die eerste afstand. 35-80 reei hij. Dat, zal, dat kan beter op deze duizend meter. Maar wie weet, misschien kan die zich ook wel verbeteren. Die Amerikaan, die toch tweede werd op die Amerikaanse kampioenschappen sprint. Dus een behoorlijk goed klassement kan rijden. Hij moet het hier waarmaken. Zit daar met één handje op, staat hij op het ijs en dan is hij. Die... Nee, niet goed weg. Lobkoff, en dan ja, lijkt het nee. inderdaad dat Lobkov uh, toch uh, de valse start maakt uh, daar in de buitenbaan. Hij gaat weer terug. Uh, dat doet Lindsay ook. Ook zij nemen de tijd weer eventjes. Uh, het was niet echt heel erg duidelijk. Kijken nog eventjes weer naar uh, de herhaling. En dan zien we, nou, we zien nog steeds helemaal niks. Nou, nou volgens ik... mij viel hij in het startschot. Eh, precies, maar want je was ziet het een, de was het een maar. Hij deed het heel mooi, maar goed, het zal elektronisch ook wel waargenomen worden. En natuurlijk de scheidsrechter, de starter, die uiteindelijk ziet wat er gebeurt. En dan wordt inderdaad de valse start aan de buitenbaan gegeven. Een twijfelgevalletje, ik vond het ja. geen valse start. Maar goed, hij krijgt hem wel, Lopkov, En uh, het zal hem verder ook weinig uitmaken, want uh, het maakt niet uit wie de valse start krijgt uiteindelijk. De tweede, die is pas echt uh, dodelijk. Daar uh, komt het pas echt op aan. Nu moeten ze het wel uh, in één keer goed doen, want als ze het nu niet goed doen... dan ligt uh, degene die de valse start maakt, ligt er dus... Uh, uit. Dat is natuurlijk een regel die we al lang kennen in het schaatsen. Die we in veel meer andere sporten ook ingevoerd hebben zien worden. En nu gaat het inderdaad allemaal goed. En zien we dat Lobkov mooi weg is daar. Staat nog vrij recht en duikt nu dan die buitenbocht in. En dan zien we die tegenstander Lindsay die dan probeert erbij te komen. Maar dat is toch meteen al een flinke achterstand voor Lindsay op Lopkov. Daar komt Lobkov langs. 16,50 over de eerste 200 meter. 16,87 voor die uh, Lindsay. Nu door uh, de binnenbocht heen wederom. Maar uh, de meters die hij pakt op Lobkov, die kun je eigenlijk verwaarlozen. Het is uh, nu nog een metertje ongeveer wat er tussen zit. Tussen uh, die Amerikaan van 22 jaar en die grote sterke Russische beer van 29 jaar. Die inmiddels uh, langs zij is gegaan en er ook voorbij is gegaan. En daar komt Lobkov met voorsprong naar de 600 meter. Maar die tijd van Mo lijkt me niet haalbaar. Nee, dat gaat hij zeker niet halen. Hij rijd een rondje van 26. Thank Thebo Mo had hier 25-5 rijdt. dus een halve seconde sneller. Hij gaat de rit ongetwijfeld wel winnen, die Lopkov hoewel die nu wel de buitenbocht krijgt. En de Amerikaan heel langzaam stukje bij beetje in de buurt gaat komen van de rust. Maar ik denk dat de binnenbocht, dat hij dat daar niet bij zal gaan komen. Nee, dat gaat hij ook zeker niet doen, want de voorsprong is behoorlijk groot voor Lopkov. Kijken we naar de tijd van Lopkov, Dimitri Lopkov rijdt 1.10.59 en Joey Lindsay rijdt 11. 11:25. Lopkov op de zesde plaats op deze duizend meter. En Joey Lindsay op de dertiende plek. En dan zien we dat in het klassement voorlopig Tebumo. Bovenaan staat Kjeltnuis nog steeds knap tweede. En Yoon Moon op de derde plaats. Ja. Gaan we even kijken wat Andrea uit daarvan vindt. Ja, die, die, die partij wou ik zeggen, die, die de rit uh, Smeekens Fredericks. Daar moet ik het maar verder niet over hebben, want die viel gewoon zwaar tegen. Nou je? ja, goed, kijk, als je, als je ten opzichte van elkaar kijkt, dan had je best een leuke rit. Hè, dat Jan uiteindelijk toch nog uh, het laatste stukje onderdoor komt. Goed, ze, ze verliezen gewoon allebei net even te veel op een duizend meter. 500 meter tegen elkaar was leuker geweest om naar te ja. kijken, denk ik. Jan thuis uh, mooi tweede nog, hè? Ja, tot nu toe wel. Goed, Kijk, uh, hij was natuurlijk wel iets langzamer als, uh, als, als, als maandag in een, in een kale hal. Hè, waarvan hij nou ja, misschien wel gehoopt dat het wat sneller gaat. Maar ja, misschien is hij de omstandigheden daar gewoon nu uh, uh, niet, uh, niet voor. En we zullen zo meteen in de uh, laatste ritten kijken uh, waar hij staat. Om te beginnen met uh, Stefan Groothuis tegen Danny Morrison. De nummers 3 en 25 van de 500 meter. Maar Danny Morrison is meer een 1000 en vooral ook 1500 meter specialist. Groothuis. Natuurlijk ook vierde op de 1000 meter rol. Oh, wat baalde hij daarvan, zeg op de Olympische Spelen van Vancouver. Toen de Nederlanders 4, 5 en 6 geloof ik uit mijn hoofd werden. Nu neemt hij de starthouding aan voor deze tweede afstand van het WK Sprint. Gestart in de binnenbaan, Stefan Groothuis. En hij is wel weer aardig goed weg Hoor, Dreigde wel weer een beetje voorover te vallen in die eerste meters. Maar lijkt erop alsof hij de snelheid beter te pakken heeft. In ieder geval dan die, start, die voorzichtige start op de 500 meter. Groothuis met voorsprong naar 200 meter. Ziet er weer mooi uit bij Groothuis. Maak. De grote klappen. Duikt mooi daar die bocht in. Kijken we nog even naar de tijd. Ja, de opening was nog niet eens zo supersnel. 16.72. Het zit ook allemaal wel dicht bij elkaar daar. Hoor. Haga wat snelste opening in 16.44. Daar komt Groothuis alweer door die buitenbocht heen. Nu kan hij de winst gaan pakken op zijn tegenstander. Op Danny Morrison. Hij heeft nog steeds een paar meter voorsprong. En wat wordt de rondetijd van Groothuis? Kijk, dat is een goede ronde. 25,2 seconden voor Stefan Groothuis. Sneller dan Thébemot. Waarom? Bij het NK Sprint hoe toverde hij een mooie 1000 meter uit de hooghoed met 1851. Kan hij zo'n stuntje weer herhalen? Want toen zat hij dicht tegen het baren koran voorlangs gekruist bij Morrison. Door de laatste bocht nu Stefan Groothuis. De binnenbocht was lekker op zo'n 1000 meter. Wat wordt de eindtijd? 1938 is het de te en die gaat er dik aan. 1897 de eindtijd van Stefan Groothuis. 1988 de tijd van Danny Morrison. En dat betekent dat Groothuis voorbij. de tijd bij Mo is gegaan in het algemeen klassement. Daar staat hij nu lekker boven. Met dank aan die tijd in de 1 minuut en 8 seconden. 1.8.97 voor de Nederlands kampioensprint. Hij is dus nu aan de leiding op de duizend meter. Mo naar de tweede plaats gezakt. Kjeldnuis naar de derde plaats gezakt. Dit was een aardig goede duizend meter hoor, van Stefan Groothuis. Hier kan hij mee uit de voeten. En nu moet hij het trainingsjasje aan gaan trekken dadelijk. En in de wachtkamer gaan zitten. Want er komen nog drie ritten. Zeg maar, uh, uh, niet de rit die nu komt, maar de rit daarna. De ja. Koningsrit Davis Lee, daar gaat hij natuurlijk met meer dan gemiddelde interesse naar kijken. Maar goed, eerst een Canadees tegen een Duitser. Hij heeft in elk geval de lat hoog uh, gelegd voor uh, Shawnee Davis en voor q Hugh Lee, die dan in de volgende rit moeten gaan rijden. Maar wat ze was al zei, eerst krijgen we een Canadees tegen een Duitser Jamie Greg tegen Nico Ile, allebei 25 jaar oud. Ile werd zesde op de 500 meter en Greg die eindigde daar als uh, elfde... Tijden ontlopen elkaar niet zoveel hoor. 35-35 voor Ile en 35-53 voor Jamie Greg. Maar goed, het zijn wel uh, verschillen en zij zullen het nu moeten gaan doen op de 1000 meter. Groothuis krijgt applaus. Komt hier ontspannen en trok wel Even leeg gereden op die duizend meter. Komt hij langs geschuifeld, echt letterlijk. Steekt een wat flauw handje in de richting van dat publiek. In de richting van de Noordbocht hier in Tialf. Hij is toch wel even goed leeg gereden op die duizend meter. Voor zover dat kan. Maar hij heeft in ieder geval alles gegeven. Heeft er alles uitgeperst. En dat moet je ook doen op zo'n WK-sprint. Kijken we naar de volgende rit. Dus naar Greg tegen Ile. Ile daar in de buitenbaan, Greg in de binnenbaan baan En dan zien we dat Greg daar meteen katachtig naartoe rijdt naar die Duitser. En uh, probeert om hem meteen bij de strot te pakken. We komen gelijk zo'n beetje op de 200 meter af. De, uh, Jamie Greg, de 500 meter specialist. 1652 voor hem, 1668 de tijd voor uh, Nico Ile. Loopt mooi daar in de binnenbocht. Jamie Greg vlak voor onze neus langs, dicht tegen de lijn. Maar dan wordt uh, door hem geen blokje weggetrikt. Dus het ging allemaal netjes volgens de regels. De snelheid heeft hij nog altijd prima in zitten. En in de buitenbocht blijft hij ook voor Nico Ile Ondanks het feit dat de Duitse de binnenbocht had. Maar nu die moeilijke laatste ronde. Moeilijke laatste ronde voor Greg. En hij weet ook dat Ile sneller was op de 500 meter. Ile komt nu al onderdoor in de binnenbocht voor de kruising. En dan uh, kijken we naar de tijden. Greg uh, voorlopig de tweede tussentijd daar op 600 meter. Maar uh, die gaat nu toch wel inleveren. Hoewel hij nog redelijk mee kan daar uh, met uh, zijn tegenstander. En dan uh, mooi onderdoor uh, probeert uh, mee te lopen in die bocht. Dat doet hij nog wel. En ze komen nagenoeg uh, zij aan zij in de richting van de streep. Is toch de overwinning voor Greg in deze race? Dan pakt hij toch zijn uh, tegenstander uit Duitsland uh, meteen op het laatste stukje. Pakt hij hem nog even terug? 1105 is de eindtijd voor Jamie Greg met een slotrondje van 28 blank. Nico Ile die rijdt 11037. Die staat zevende. Greg staat vijfde op deze duizend meter. In het klassement is Ile. Nog net voor Greg gebleven. Het scheelt allemaal niet veel. Het scheelt 200ste op de 500 meter van morgen. Maar nou dan. Die koningsrit. Ja. De koninginnenrit zou je zeggen het wielrennen. Maar ja, dit zijn mannen. Het gaat om een duizend meter. Het is zo vlak als een dubbeltje. De koningsrit. <tie> Ik kan net zeggen, er zit geen maar alleen Of een mol van toe. Nee, het is gewoon vlak schaatsen over dat vlakke ijs. En dat kan Shawnee Davis. En dat kan hij zo verschrikkelijk hard. Twee keer olympisch kampioen op de duizend meter. De wereldkampioen sprint van Moskou. Dat is inmiddels twee jaar geleden. En hij staat daar klaar in de binnenbaan. Schudt de handen nog eventjes los. Zorgt ervoor dat de kap van het schaatspak wat strakker en wat beter om, de, uh, om het hoofd zit. En dan uh, pept hij zich weer op. En trekt hij de concentratie naar zich toe voor zijn rit tegen klukkluk. -kluk, zoals hij in de schaatswereld genoemd wordt. q de winnaar van de 500 meter. En de man die in de afgelopen vier jaar drie keer wereldkampioen sprintwed En dat hier in Heerenveen, in Tijalf... voor de vierde keer wil gaan worden. De Olympisch kampioen tegen de wereldkampioen sprint... van vorig seizoen. Dat belooft wat op deze duizend meter. Davis in de binnenbaan. Kyuuk Lee met die gele bril die hij altijd op het hoofd heeft... in de buitenbaan. Pistool van de starter gaat omhoog. En het fluitje klinkt daar ook meteen van de starter. En die heeft iets gezien wat niet mag. Misschien dat Johnny Davis wel met... Uh, de punt van de schaats in de rode lijn is gegaan. Uh, ik had het idee dat de starter ook uh, naar binnen wees. Maar er loopt nu iemand ook daar naartoe. Of geeft hij, uh, uit, geeft hij uh, geen valse start? Misschien is er wat geroepen, is er geflitst. Even luisteren. Nee, ik het, kan het niet goed horen wat hij, uh, wat hij zegt. Hij zegt wel wat, maar ik kan het niet goed horen. Afijn, we gaan naar uh, de tweede poging voor Shawnee Davis en voor Q-Yuk Lee. Davis natuurlijk ook topfavoriet, laten we dat niet vergeten voor het WK round in Calgary volgende maand reed dit seizoen hier in Ereveen al 1,840, 100ste boven zijn eigen baanrecord. Baanrecord dat dateert uit 2007. Daar staan ze weer klaar. Nu prima klaar. Prima netjes gewoon stil. Zoals het hoort. Davis en Lee zijn vertrokken. Gaan we misschien wel het tweede baanrecord van vandaag zien. Dat zou helemaal een enorme stunt zijn. Lee in de buitenbaan. Blijft hij, uh, Sony Davis, voor op de eerste 200 meter van deze rit. Hij is in elk geval als een raket weg. De q Lee, snelste opening van allemaal. 16:42, 200, zo sneller zelfs dan die op Haga. En dan moet Davis onderdoor in die binnenbocht even gang maken... om weg te blijven bij Lee. Lee, dat doet hij goed trouwens hoor. Kruist naar buiten en Lee is nu alweer bij hem. Terwijl ze de binnenbocht inrijden. Terwijl Lee in ieder geval de binnenbocht inrijdt. En Davis de buitenbocht moet aanpakken. Nu komt Davis trouwens wel op stoom. Dat zie je gewoon meteen het verschil. Hij komt uh, inderdaad terug en hij gaat uh, de buitenbocht nu in. En heeft dadelijk het voordeel van de laatste binnenbocht. 25-5 is net zijn rondetijd. 41-99 de doorkomsttijd. Hij heeft dat uh, mooie richtpunt. Hij ziet Lee rijden. En dan komt hij inderdaad als een uh, jachtluipaard op weg naar zijn prooi. Richting q Lee en de laatste binnenbocht voor Shawnee Davis. Hij is er nu langs. Hij heeft hem te pakken. Maar dan, die laatste meters. Lee klokt zich terug. En wat wordt de eindtijd voor Shawnee Davis? Het wordt 1-9-14. 1-9-14. Langzaam groothuis. Ja. ja, hij rijdt een 1-9. En iedereen kijkt hier verbaasd op. Onder getekende Idemdito. Want het is geen tijd in de 1-8. 1-9-14. En Shawnee Davis gaat sowieso hier... Zijn tweede op één volgende nederlaag leiden op de 1000 meter. En dat is wel een tikje hoor voor de Amerikaanse Olympisch kampioen. Die eerder dit seizoen bij de wereldbekerwedstrijden in Obi-Hiro al verloor van de Duitse Samuel Swartz. En nu dus langzamer is dan Stefan Groothuis. En daardoor uh, uh, blijft uh, Groothuis hem ook voor in het algemeen klassement. Dat is natuurlijk hartstikke lekker. Dus uh, Groothuis voorlopig op 1 op de 1000 meter. Maar ook in het klassement en belangrijker de 109,65. Kyuk Kyu Lee betekent dat Groothuis voorbij is aan de Koreaan. Ja, het is onvoorstelbaar. Groothuis bovenaan na dag 1 van het WK-sprint. 500ste voorsprong morgen op die 500 meter op Kyuk Kyu Lee. 1300ste voorsprong op Shawnee Davis. 1900ste op Tebum Mo. Dat zijn de mannen die dicht dichtst bij elkaar zitten. Allemaal binnen twee tienden van een seconde op die 500 meter van morgen. Maar dat is mooi van Groothuis. Hij heeft hier laten zien dat hij een geweldige 1000 meter in zijn poten heeft. En dat is er uh, toch ook maar een een keer uitgekomen voor eigen publiek. Davis zwaait wel nog even hoor, na dat publiek daar in die noordbocht. Maar het zal niet helemaal van harte zijn, want dit doet pijn. Het is een Amerikaan, we weten dat het een knokker is. Hij wil natuurlijk altijd winnen en als je dan een keer verliest, dan doet dat pijn. We kijken weer naar een Nederlander, tegen wie sommige beginnende schaatsers toch langzamerhand meneer zullen gaan zeggen. Jan Bos, 35 jaar oud alweer. Hij rijdt hier op het WK. Dat is toch meer dan wat hij misschien een tijdje geleden gedacht had. Hij mag er gewoon bij zijn. Hij rijdt tegen Samuel Schwartz, de de man die ook al Davis een nederlaag heeft bezorgd op een van die World Cups op de 1000 meter. Dus goede tegenstander voor Jan Bos, de stilist die mooi door die binnenbocht gaat. Het ziet er altijd prachtig uit bij Jan Bos, op weg naar de 200 meter. Het publiek gaat al staan en dat is terecht voor een grootheid in het sprint als Jan Bos. 16.79 de openingstijd om 16.91. En dan geven ze natuurlijk wat toe, bijvoorbeeld ook op Groothuis. Maar het is wel mooi om altijd nog weer te kijken naar die 1000 meters van Jan Bos. Die dit seizoen 1.964 heet hier. In Ereveen. Als hij dat weer zou doen, zou hij tweede worden achter Groothuis op de 1000 meter. Inmiddels op de baan heeft hij nog altijd de voorsprong ten opzichte van Schwartz, Als hij nu de laatste ronde ingaat. Ziet er mooi uit hoor. Hij heeft nog steeds voorsprong op Schwartz. Rijdt niet zo snel hoor. 42-67. Rondje van 25-8. Groothuis was gewoon 16e van een seconde sneller in die ronde. Nou, heeft hij een probleem. Nou ja, hij kruist er toch achterlangs. Maar ik had het idee dat hij toch een klein beetje werd opgehouden door Schwartz op de kruising. Schwartz die van binnen naar buiten ging. Die dus voorrang had moeten geven. Daar komt Jan Bos met voorsprong. En wat is dan die tijd? Wat is dan de tijd in de laatste ronde? Doet hij het goed in de laatste ronde? Nee, het is geen super tijd. Laatste rondje 27, 8. Daarmee is hij bijna een seconde langzamer in de ronde dan Stefan Groothuis. Het betekent dat hij een tijd rijdt van 1, 10, 49 en daarmee terugvindt op de 11 e plaats in het klassement van die 1000 meter. Schwartz rijdt heel slecht hoor. Had een 29ste plek op de 500 meter. Wordt hij hier gewoon 25e. Die doet dus helemaal niet mee, die Duitser. Maar Jan Bos, dat is jammer voor hem. Hij rijdt minder goed dan we allemaal toch wel verwacht hadden van hem. Stefan Groothuis heeft dat uh, niet gedaan. Want hij rijdt gewoon hartstikke goed. En gaat aan de leiding. Na de eerste dag van het wereldkampioenschap sprint. En hij uh, wint op de duizend meter. Als enige binnen de 1 minuut en 9 seconden. En Davis verliest dus weer voor de tweede achter een volgende keer. Hij wordt weer tweede. Achter Groothuis dus 1 9 uh, 14 de eindtijd voor Davis. 1700ste langzamer dan Groothuis. Tebe Mo op de derde plaats van deze duizend meter. Dan Kyuk Lee. en heel goed vijfde ook, hoor Kjeld Nuis. Betekent in het klassement. U hoort het de speaker ook omroepen. En u hoort het publiek in Tioff. Daarom applaudisseren dat Groothuis aan de leiding gaat. Maar wat is het spannend, zeg. De top vier staat binnen twee tienden van elkaar. Kyuk Lee is tweede. Morgen 500ste achter Stefan Groothuis. Shawnee Davis. 1300ste achter Stefan Groothuis en TBMO 1900ste achter uh, Stefan Groothuis. Daarna valt er een gat van een halve seconde in de richting van Keltnuis. Die top 4 lijkt redelijk los en die gaan we er morgen ongetwijfeld een mooi spektakel van maken, want het zit heel dicht bij elkaar. Groothuis 1, Lee 2, Davis 3, TBMO 4. André Nuits, hier, wat is er nu het meest opmerkelijke dat Groothuis wint of dat Sony dat Davis verliest? Nou, nee, ik, denk dat het, ik weet niet of dat opmerkelijk is. Ik denk dat als we in het voorseizoen gekeken hebben... dat Shanny dat ook euh, breekbaar is. Dat hij niet alles meer wint zoals hij dat de uh, afgelopen twee jaar uh, gedaan heeft. En uh, we wisten van Stefan dat hij, dat hij goed zou zijn. Alleen je moet het wel eventjes op, op, op zo'n moment doen. En ik vind dat heel knap dat hij rustig blijft. Als je in hem zag schaatsen, bleef hij goed in zijn techniek. En uh, ja, dat verklaart ook gewoon zijn goede tijd nu. En dat is denk ik alleen maar leuk. Kan je wat Davis betreft even uitleggen wat je bedoelt met dat hij breekbaar is? Nou ja, hij heeft natuurlijk een aantal jaren gehad dat hij echt elke keer weer die duizend meters won. En dat het op een gegeven moment voor anderen daar maar tegenaan hikken is. En hè, we hebben dit jaar ook gezien dat hij te verslaan is. Dus dat hij ook... Eh, dat, ja, hij dat, over, dat hij over zijn top heen is? Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar dat hij... Uh, want ik, ik vind hem nog steeds heel goed. En, en hij, hij zal nog wel een tijdje goed blijven. Alleen dat, dat hij niet meer zo alleenheersend is uh, op de eerste plek. Ja. Um, uh, presteert Stefan Groothuis volgens verwachting of boven verwachting? Nou, ik denk wel een beetje boven verwachting door iedereen. Het is makkelijk om te zeggen als je zo'n goed NK gereden hebt om te zeggen van nou ja, je bent titelkandidaat. En als je naar zijn tijden kijkt en naar hoe die schaatst, dan mag dat ook wel. Alleen je moet het nog wel een keertje laten zien. Zo'n hm. WK met zoveel druk op je, ja, dat, dat moet je ook nog maar eens laten zien dat je het inderdaad daadwerkelijk echt kan. Ja, keltnuis zesde. Uh, ja, dat is gewoon goed. Natuurlijk, uh, Jan Bos toch nog uh, elder, 1149. Had, daar had misschien iets meer in gezeten, toch tot 10. Uh... Ja, Jan Bos misschien wel. Uh, de, de, dat valt ook een beetje tegen hij met zo'n duizend meter uh, die hij die, die, die in zich kan hebben, had hij een paar uh, misschien wat meer plekjes kunnen stijgen. Uh, ja, aan de andere kant is het, is het gewoon denk ik mooi voor zo'n toernooi voor Nederland. Dat Jan Bos nog zo'n toernooi in Nederland kan rijden. Dat het alleen maar leuk is dat hij, ook, dat hij er ook bij is. En uh, ja, voor Kjeld Nuis uh, uh, is het natuurlijk fantastisch... dat zo'n jonge jongen uh, al zo goed in het klassement meedoet. Ja. Kijk even naar het algemeen klassement. Groothuis Eerste dus. Uh, ja, dat is uh, ongelooflijk spannend. Het wordt een, wordt een dag om je vingers bij af te likken morgen. Ja, morgen zeker. En zeker omdat het leuke is morgen dat ze ook nog tegen elkaar gaan rijden. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk ook enorm leuke ritten. Nu kon Stefan eigenlijk een beetje ook zijn eigen race rijden. En uh, ja, zo doet iedereen dat eigenlijk. En, en, en morgen krijg je gewoon echt dat ze de man op man En dat, dat kan ook nog wel eens een keer uh, andere uitslag geven. Dat je Groothuis Lee krijgt als, ja. uh, als laatste rit. Ja. Die dan eventueel zelfs beslissend kan kunnen zijn voor, zou kunnen zijn. Voor het kampioenschap. Ja. ja, absoluut. Want kijk, 500ste morgen op een 500 meter. En dat is voor Lee natuurlijk weer een prooi om weer wat, wat in te halen. En vervolgens uh, een duizend meter die dan uh, weer uh, wat andersom kan zijn. Ja, uh, die, kijk, morgen mocht het zo zijn dat ze 1 en 2 zijn. dan komen ze ook tegen elkaar te staan. Want uh, uh, Lee had vandaag een buitenbaan en, en Groothuis een binnenbaan. Dus. Ja, die kunnen tegen elkaar gezet worden. Um, oh, want dat is ook nog, natuurlijk nog van belang. Of dat kan, afhankelijk ja. in welke baan ze gestart zijn. Ja. Ja, ja, ja. Um, de verwachting is dus dat Lee um, wat terugpakt op die 500 meter, zeg je net, uh, bij Groothuis. En dan is het dus eigenlijk schade beperken op die 500 meter voor Groothuis. Om dan vervolgens toe te slaan op de 1000. Nou ja, ik denk dat dat voor uh, he, Lee weet dat hij, dat hij Stefan kan pakken op een 500 meter. En Stefan weet dat hij dat andersom is op een 1000 meter. Dus ja, ja dat maakt zo'n toernooi natuurlijk waanzinnig spannend zo is het. Je had het net over uh, Jan Borst, mooi dat hij uh, erbij is, uh, dat hij op deze manier toch uh, wellicht een mooie afscheid krijgt uh, van het uh, schaatsen. Uh, Zometeen uh, later uh, na de ceremonie, uh, protocolair, helaas kunnen we dat niet meenemen in tien het afscheid van uh, van Marianne Timmer. Hoe uh, als ik de naam Marianne Timmer noem, want jij hebt heel kort met haar gereden in uh, jongeren, daarna helemaal niet, maar jullie kennen elkaar natuurlijk wel, jullie zijn elkaar geregeld tegengekomen. Wat voor een Beeld heb jij van haar? Nou ja, we hebben elkaar natuurlijk, we, we hebben heel lang met elkaar geschaadst. Alleen niet binnen dezelfde, dezelfde ploeg. ploeg. We hebben ja. altijd onze eigen voorbereiding gehad. Maar we waren altijd wel met z'n tweeën, degene die Nederland zeg maar, vertegenwoordigde op de sprinttoernooien. En uh, we maakten elkaar denk ik ook beter, want ik wilde niet van haar verliezen en andersom ook niet. Uh, dus uh, dat is dan toch een beetje, ondanks dat je niet bij elkaar in de ploeg zit, maak je elkaar wel beter. En uh, ja, zo'n afscheid voor haar nu, ja, ik denk dat het alleen maar heel mooi is dat het met een sprint sprinttoernooi. Kijk, het liefst had ze hier natuurlijk zelf gereden. Alleen goed, dat, dat, dat mocht niet zo zijn. En uh, ik denk dat het is haar gegund is dat ze, dat ze een, zo meteen een, een, een mooi afscheid krijgt. Wat, wat, wat had je als schaatser graag van haar overgenomen? Ja, nou, ik, ja, allebei heb je je eigen kwaliteit. En het moet ook wel bij je passen, denk ik. Ik, ik, uh, ik was een, een andere schaatster als, als, uh, als Marianne. Marianne was meer duizend meter gericht, ik meer vijfhonderd meter gericht. En qua trainingsintensiteit, denk ik dat we. En, en ook qua personen waren we heel anders. Um, dus ik, ik kan niet specifiek iets zeggen wat ik van haar had over willen nemen. Ik denk dat als ik van iets van haar overneem, dan moet dat wel bij me passen. Als schaatser zijnde. Hm. Dus er was geen. geen reden tot uh, jaloezie, uh, als je er zag schaatsen, dat je dacht, ik dat ik dat kon. Of. Nee, kijk, kijk, zij had een betere duizend meter, ik een betere 500 meter. Ja. Dus je kan zeggen, van nou ik wou dat Dan ik had iets haar van haar duizend meter had, en had. zij ja. misschien iets ja. van mijn 500 meter. Maar ja, ja dat, dat zijn... Kijk, als je iets beter op de 1000 meter bent... moet je misschien iets inleveren op de 500 meter en andersom. Dus ja, zo, zo, zo is er natuurlijk altijd wel iets. Jullie hebben in, de, jullie, in jullie periode... dat jullie nog allebei actief uh, waren op het hoogste niveau... Uh, eigenlijk het, het sprint van de Nederlandse vrouwen op de kaart gezet... als ik het zo mag zeggen. Uh, gezamenlijk, voel je dat ook zo? Nou, in beginbare jaren wel zo, denk ik. Ik denk dat wij op een gegeven moment wel binnen Nederland... met kop en schouders erbovenuit staken... En en dat we ook uh, internationaal mee konden. Kijk, als je nu uh, kijkt bij de dames zitten er vier dames bij de eerste acht. Nou, dat was in, in die tijd dat ik ook schaats en dat we met z'n tweeën goed waren... was dat alleen voor ons weggelegd. En dan was het ook al lastig soms. En dan de rest, ja, dat, dat, dat, dat hing dan een beetje bij plek twintig. Dus ik denk dat je dat... Met z'n tweeën hebben we dat wel gedragen. En dat is gelukkig nu, is, is dat anders. Ja, kortom, uh, afscheid natuurlijk meer dan verdiend. Absoluut, uh, ja. ja. Mooie sportvrouw. Uh, en heel veel betekent voor uh, de Nederlandse schaatsport. Dat uh, mogen duidelijk zijn. Goed, wij uh, sluiten het hierbij af. Het was een, uh, een lange middag uh, samen met jou. Maar het was uh, uitermate prettig. Dankjewel ja. voor je bezoek en je Graag deskundig dan. commentaar. Andrea I look at what is left of all my disappointment De uh, Giovanca en Wouter Hamel. En as long as we're in love, we gaan weer naar Heerenveen. Want de winnaar van de 1000 meter, u weet het, uh, Stefan Groothuis. Uh, nummer 1, ook in het algemeen klassement. Nu in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Stefan, hoeveel blijer ben jij nu met je tijd van de 1000 meter... dan toen je net over de finish komt? Ja, ah, heel veel blijer, ja. Is het moeilijk? Want ja, het ijs is zwaar volgens mij. En, en, en was het twijfelen wat het waard was? Ja, heel erg. Ik, ik, ging, ik ging echt flink kapot. Ik uh, kwam veel harder aan dan op het NK sprint. Dus, uh, en uh, ja, ik dacht, dat er zat ook een paar kleine foutjes in. Dus, uh, ja, onzeker ook omdat je die tijd erbij ziet op het NK rij 14 harder. Dus dan uh, is het maar afwachten wat waard is. Ik denk, nou, hetzelfde geld reizen 185 of 1,84, Shani, Dan leg je in één keer van een halve seconde achter. Dus, uh, nee, ik had nog niet echt een goede referentie, nee. En dat zware minuten? Het ah, is best spannend. Ja. Dat is best even spannend, ja, want ja, je hebt geen idee wat water is. Dus je uh, moet je echt afwachten. Ja. Maar iedereen gaat kapot, dus het ijs is heel zwaar. Is dit, is dit dan een race die vergelijkbaar is met een 1.85 van tijdens het NK, denk je? Of, of voelt dat dan een beetje zo? Ja, je gaat toch al gauw. Uh, ja, als je het eerste gevoel uh, er niet helemaal goed bij is, omdat je denkt dat het niet hard genoeg is, dan. Uh, ja dan, dan heb je ook het gevoel dat het minder gelopen heeft. Maar soms rij je de snelste tijd uh, ooit. Uh, en dan, dan heb je er van alles op aan te merken. Soms rij je heel lekker en dan rij je even gemeten. Dus je uh, gevoel, je bedriegt je soms ook nogal. Maar ik ben uh, echt wel heel erg blij mee dat ik, uh, dat ik deze 1000 meter nu heb gewonnen. Ja, heb je voor het toernooi steeds gezegd: ja, je moet vier keer goed rijden? Hè? Dat is pas iets waard. Nu sta je na één dag, sta je eerste. Hoe moeilijk is het om je hoofd koel cool te houden? Nou ja, niet anders. Voor zo'n WK is sowieso spannend. En uh, deze dag was ook heel spannend. Dus. Uh, het enige is, uh, je, je gaat morgen aan de start en je hebt gewoon alle kansen nog open. Als je vandaag twee races niet goed rijdt, of één van beide maar dan doe je al niet meer mee. Dus uh, nee, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als voor vandaag. Dus er maakt niet zoveel uit. Dat is het een beetje, hè. Ik bedoel, hij is vandaag nog niet gewonnen. Niet, niet verloren in ieder geval. Maar ook nog niet gewonnen. Want die eerste vier staan nog zo ontzettend dicht bij elkaar dat je ook nog zomaar naast het podium kunt belanden. Ja, nee, maar zo zie ik het ook. Ik zie het ook... Uh, ik zie gewoon dat ik morgen twee keer goed moet rijden. Dan maak je goede kansen om heel hoog te eindigen en misschien wat te kunnen winnen. Maar ja, is om wel twee keer de kop te bij te houden en twee keer goed te rijden. Maken de omstandigheden nou nog uit in wat voor mensen naar boven komen? 1000 meter mannen of 500 meter mannen? Of maakt dat niet zoveel uit? Nou, misschien is het voor mij en Davis en dat soort mensen misschien wel iets in het voordeel ten opzichte van Q. Lee en zo. Van de 500 moeten hebben en uh, dan op de 1000 misschien alweer iets extra kapot gaan. Ja. Dus dat is misschien wel iets in het voordeel van ons nog. Ja. Maar het is ook speculeren. Ja. Misschien als je weet, dan Davis is vaak ook wel goed in zo'n toernooi. Is dat dan degene die ja, morgen nog als allergrootste concurrent geldt? Of is het gewoon een uh, groepje van een man of vier? Nee, een groepje van een man of vier. Type Mo ook nog. Uh, Hugh, Hugh Lee zeker ook nog natuurlijk. Dus dat scheelt allemaal. ontloopt elkaar helemaal niks. Dus uh, morgen beginnen we eigenlijk weer van voren aan. Tjes, Bedankt. Ja, Stefan Groothuis. We gaan nog even naar uh, Sebastiaan Timmerman in uh, uh, Tialf. Want uh, Sebastiaan, we hebben al gezegd, Marjane Timmer wordt gehuldigd. Helaas kunnen we dat uh, nu niet meer meenemen. Maar ik kan een beetje nee, het is uitleggen een wat beetje er uitgelopen, gaat uitgelopen, ja. ja, het is wat uitgelopen. Maar ik, ik, heb, je, heb je enig idee wat er gaat gebeuren? Uh, nou, ik weet stiekem wel wat. Ik bedoel, uh, zo of de record hoor je nog wel eens wat. Nee ja, Timmer uh, uh, gaat geconfronteerd worden met mooie beelden uit haar carrière. Natuurlijk Nagano, 1998. Uh, Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? Natuurlijk de Olympische Spelen van Turijn waar ze goud pakten op de 1000 meter. En uh, daaraan oudschaatsers bij betrokken worden onder wie uh, Gianni Romme en uh, Erben Wendemars... En dan komt een artiest. En wie dat is, wie dat gaat zingen, wie er gaat zingen, dat weten we niet. Want dat is toch echt angstvallig stil en geheim gehouden. Goed, uh, inmiddels uh, rup, anderhalf minuut voor einde uitzending. Ik geef u even snel mee dat uh, de Europese titel bij het uh, mannenbobben is gegaan naar de Russen. Op plaats 2 en 3 eindigden twee Duitse teams. Edwin van Kolken werd samen met uh, Sybren Jansma 17e. En dan kijken we ook nog even naar het voetbal over de grens. In Duitsland, Dortmund, Stuttgart 1-1. München, Kaiserslautern 5-1. Eén keer Robben en drie keer Gomez. Freiburg, Nuremberg 1-1. Hannover 96, Schalke 0-4-0. En Mainz-Wolfsburg 01. Dortmund aan Kop met 47 punten. Hannover 96-34. Bayern derde met 33. Mainz 33. En Leverkusen ook 33 punten. Dan in Engeland. Manchester United, Birmingham City 5-0. Drie doelpunten van Berbertoff daar. Wolverhampton tegen Liverpool 0-3. Arsenal, Wingland, Athletic 3-0. Drie doelpunten van Robin van Persie. Maar hij miste ook een strafschop. En niet een beetje ook. Ze zijn de bal nu nog op de parkeerplaats aan het zoeken. Everton tegen West Ham United 2-2. Newcastle United, Tottenham Hotspur 1-1. Blackpool, Sunderland 1-2. En Fulham tegen Stoke City werd 2-0. Manchester United blijft aan de leiding. Arsenal staat tweede met een punt achterstand en een wedstrijd meer gespeeld. Zometeen NOS langs de lijn vanaf 7 uur... met Heracles AZ, NEC, en AC. NAC, NAC, dus NAC, NAC eigenlijk... Willem II, Vitesse en Feyenoord tegen de Graafschap om kwart voor negen. Dat zijn de wedstrijden van vanavond. Ik wens je nog een heel fijne zaterdagavond. Het NOS Radio 1-journaal.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 Het nieuws van alle kanten. Wist u dat bij de Sponsor Bingo Loterij de helft van uw inleg naar uw eigen gekozen club gaat? Steun ook uw eigen club en maak wekelijks kans op 100.000 euro, auto's en tienduizenden andere prijzen. Ga vandaag nog naar SponsorBingoLoterij.nl, steun uw club en maak zelf kans op 100.000 euro. Sponsor Bingo Loterij.